Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De autoriteiten in Nederland hebben veel last van de regen. Het dodental ligt inmiddels op ongeveer 5500. De VN vraagt landen om op korte termijn... ruim 400 miljoen dollar te geven voor noodhulp. Op Giro 5-5 staat de teller inmiddels op meer dan 1 miljoen euro. Morgen is er een landelijke actiedag. Op het vliegveld bij Rotterdam is vannacht een vliegtuig geland met 49 Nederlanders uit Nepal. Later vandaag komt in Brussel een Belgisch toestel aan met 54 Nederlanders aan boord. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reizigers die weg willen uit Nepal... het advies naar het vliegveld in Kathmandu te komen. Bijstandsfraude loont, zeggen sociaal rechercheurs in Dagblad Trouw. Gemeenten handelen alleen de makkelijke zaken af... waardoor mensen die ernstige fraude plegen ermee wegkomen... De sociaal sporen fraude op in opdracht van de gemeente. Die zet bij fraude vaak alleen een stop zonder te onderzoeken hoe lang er is gefraudeerd. Vaak vinden gemeenten zo'n onderzoek te duur of te veel werk. In Amerikaanse steden zijn betogers de straat opgegaan... om te demonstreren tegen geweld door de politie. Onder meer in New York, Washington en Boston waren betogingen. In New York werden 60 mensen opgepakt... Ook in Baltimore, de stad waar de zwarte Freddie Gray werd opgepakt, is opnieuw gedemonstreerd. De man die heeft bekend dat hij John de Mol heeft afgeperst, wilde het geld aan goede doelen geven. Zijn advocaat zei in het programma POW dat de verdachte in zijn leven veel ellende had gezien en daar iets tegen wilde doen. De man van 70 uit Zeist eiste een groot bedrag van John de Mol. Hij dreigde de kinderen van zijn zus Linda iets aan te doen als er niet werd betaald. Het weer, vandaag geregeld zon, maar ook een enkele bui. In de loop van de dag ook kans op onweer en windstoten, vooral in het noorden van het land. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 We zijn binnen. Goedemorgen Zandvoort, zeggen wij. Het is een beetje druilerig, maar... Uh komt wel goed, geloof Radelijk. ik. Het nou, het wordt hartstikke steef. mooi weer vanmiddag, ja, zeggen ze. Het woord, het woord dat is inderdaad. nodig ook. Ja, dat was gisteren. Ook. We, ja, nee, maar we hebben, ik heb een crematie vanmiddag, want... Daar moet je daar mooi weer voor hebben. Goed. Mien pret gaat nee. vanmiddag... Uh, uh, een goedemorgen Zandvoort, we wederom vanuit Hotel Hoogland. Iedereen is weer welkom om gezellig koffie te komen drinken, uh, thee te komen drinken. Ja. Uh, en te luisteren naar wat hier allemaal gaat verteld worden. En wat gaan wij allemaal doen vandaag? we hebben het behoorlijk druk. Wij beginnen met het maandelijk gesprek met Nathalie Lindeboom van Pluspunt. En naast haar zit Gerry Rutte, want die doet daar ook het een en ander, heb ik begrepen. Precies. En daarna komt komen de nieuwe voorzitters van de strandpachtersvereniging jaar rond. Dat zijn John Cornelissen en Theo Miedema. Aansluitend een uh, korte preek van Peter Tromp over de koren. En de moederdag, brunch en daarna uh, toneelvereniging Hildering. De jeugd speelt angst en gein op Frankenstein. Ja, dat zijn de, ja precies. Het vorige, de, de volwassen uitspreking. Die was, was hartstikke was leuk. leuk. Ontzettend leuk. Bij het tweede uur, het nieuwe VVD-bestuur stelt zich voor. Ze zitten er al een tijdje, maar het is toch aardig om eens te kijken wie dat allemaal zijn. En dan hebben we daarna de pop-up Zandvoort weekend. Dat is in juni, maar uh, wethouder Gerard Kuipers gaat daar toch nu al over praten met Pascal. Spijkerman, wij zijn benieuwd. En daarna komt Jan Belen van het CDA nog het een en ander vertellen. Er is natuurlijk ook nieuws aan het politieke front. Er is, uh, de fractievoorzitter is opgestapt voor het OPZ... en er komt politiek geweld genoeg om daar eens over te praten. Dat lijkt me wel. Aangeschoven inmiddels zitten het er allebei al. En we zouden het niet hebben over allerlei dingen die ik van jou gekregen heb gisteren. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen dames. Uh, ik was gisteren bij jou uh, op uh, pluspunt... Ja. Ook Zandvoort, geef het de naam. Ook Zandvoort nog? Nee, het gebouw ook Zandvoort. Pluspunt is de welzijnsorganisatie. Oké, okay. dit is duidelijk ja. En ik ben vanmorgen, we gaan het eerst even over pluspleinsandvoort.nl. Uh, wat we gaan doen, een aantal zaken doornemen die jij uh, wil vertellen. Ja. En ook een aantal nieuwe dingen die jij gisteren maar mij gegeven hebt. En dat gaat dus over, over deze folder ja. Dat is... Steuntje in de rug nodig. Ja. Goed gezind. Ja. We gaan het hebben over de Verwendag voor de kanker, ex-kankerpatiënten en kankerpatiënten. Ja. En pluspleinzandvoort.nl ja. Ja? En we Goed. gaan het nog even hebben over gisteren. waarom jij gisteren bij ons in het pand was. Want dat is waarom Gerry naast me zit. Ja, jij bent initiatiefnemer van dat plan. Ja. Nou ja, het plan is. Waarom is lintjes voor uh, vrijwilligers? Ja, dat is nu het negende jaar dat we dat organiseren. En uh, elk jaar worden dus de vrijwilligers worden in het zonnetje gezet. Vijf jaar, tien jaar, 15 jaar enzovoort. En gisteren hadden we 21 uh, uh, vrijwilligers. En uh, daarvan uh, waren er 15, 5 jaar, 2 van 10 jaar, 3 van 15 jaar en 1 van 30 jaar. Dus het was heel bijzonder. En de burgemeester was er ook bij. En ja. uh, het was heel feestelijk. En uh, iedereen vond het leuk. Nou, het ja. was ook heel erg leuk. Uh, het ja. grappige was dat de man die de taart aansneed zelf geen taart mocht eten. Dat is ook al jammer worden. Ja, ja dat is, dat is dat altijd man... heel jammer. Ja. Maar dat wist ja. hij dus nee. ook. Het ja. ja. ja. is ja. wat bijzonder hè? dat er zoveel ja. mensen zijn ja. die al zo lang vrijwilligerswerk. Ja. Ja. Ja. Maar ik denk dat het wel minder gaat worden. Ik bedoel, 30 jaar is best wel mm -hmm. heel bijzonder. Mm -hmm. We gaan nu meer naar de... Uh, 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar. Ook dus... al veel hoor. Ja, ook ja, heel absoluut. veel hoor, absoluut. absoluut. Ja. Ja. Ja. ja, het uh, onbeleefd om te stellen dat de vrijwilliger vergrijst. Nee, ik denk niet dat het onbeleefd is om dat te stellen. Ik denk dat je bij ons voor het merendeel uh, 40 plus uh, vrijwilligers ziet. Maar zoals gisteravond was ik in de disco. En uh, stonden er om uh, uh, half zeven, ik denk iets van tien uh, uh, uh, uh, jongeren uh, in de keuken dingen voor te bereiden. Okay. Dus ze zijn er wel, alleen op andere momenten. En het merendeel zijn inderdaad uh, van middelbaar tot uh, uh, 101, zal ik oud? maar zeggen. Ja. Dus, dus <laughs> eigenlijk zie je een, een, een door. Stroom van het vrijwilligers, als je zo mag zeggen. Want als ze nu in de keuken staan, staan ze over tien jaar uh, ja. de ob Ja, klopt. Ja. Ja. Maar dat is ook wat we ja. willen en dat is ook waarom we heel bewust het project Use Your Talent uh, zijn gestart. Met het idee van jong geleerd is oud gedaan. Als ja. het gewoon is dat je vrijwilligerswerk doet, dan doe je dat dus door je hele leven heen. Ja. En dan doe je dat dus ook op verschillende plekken. Een beetje afhankelijk van de fase waarin je zit. Ja. Is ja. dat gewoon vrijwilligerswerk? Ik denk dat als je het met de paplepel uh, meegeeft, dan wel. En ik moet zeggen dat Zandvoort wat dat betreft een bijzonder dorp is. Want er zijn ontzettend veel mensen die vrijwilligerswerk doen. En ook heel veel mensen die het op verschillende plekken doen. Gerry, die hier naast mij zit, doet al negen jaar vrijwilligerswerk bij Pluspunt. Wat is bijvoorbeeld jaar weer? Ja, ja. Zo eerst gelustig. Tweede. Tweede dan. Ja, nou ja. Ah, okay. maar, maar het is doe... leuk. Het is leuk. Weet ook... Vrijwilligerswerk moet leuk zijn. Ja, ja. nee, maar als, als het de essentie is, dan, dan, dan doe je het niet. Ja, dus, je dus, moet uh, er plezier uh, aan beleven. Maar ik moet zeggen. Nee, ik moet zeggen dat bij Pluspunt... dat je daar alle kansen krijgt... om uh, dingen te doen die je leuk vindt... en die je als bagage mee hebt gekregen, zeg maar. Of wil leren. En je, kan, je krijgt de kans om meer te leren. Ja. Want ik heb nu ook, dat mag ik best wel zeggen... ik ga nu ook uh, uh, 80 plus bezoeken, huisbezoeken ga ik doen. Daar word ik ook voor opgeleid en zo ook. Dus dat ga ik ook Dat zijn dingen die je niet zomaar kan doen natuurlijk. Want je krijgt inderdaad nee. een, uh, een opleiding. Ja, dus, ja, dus, dus dat op, is ook oké wat ik in de toekomst ja, ja, het, uh, ga gaan. Dus dat zijn... Ja. Ja. We ja. hebben van, hier vanuit uh, CFM ook uh, een aantal uh, opleidingen of in ieder geval trainingen gehad om uh, bepaalde dingen te doen. Dus dat is ook, uh, ja, dit is is ook vrijwilligerswerk. wat ja, ja, je, je kan uh, denk ik geen vrijwilligerswerk doen zonder de specifiek dit als opleiding en dat als opleiding. Ja. Als, ja, dat is uh, er moeten moet een beetje opleidingen zitten, maar ik wil een beetje door naar andere dingen. Want wij hebben het heel vaak over vrijwilligers. Ja. Omdat, dat hebben we al honderd keer gezegd, als alle standvoerders-vrijwilligers gaan zitten... Dan houdt het leven op ja. in Zandvoort. Het nee, plusplein op... Zandvoort.nl nou, ik, denk... ik bracht daar vanmorgen een bezoekje. Ja. En ik moest inloggen. Ja. Maar je, kunt, dat. je kunt ook uh, eerst kijken. Plusplein Zandvoort. Is het uh, nieuwe digitale dorpsplein van Zandvoort. En de gedachte erbij is dat... Uh, je dingen kunt vragen, maar ook aanbieden. Over het algemeen zijn we allemaal veel beter in dingen aanbieden... dan dingen vragen, maar we hebben allemaal wel eens steun nodig. En dat is dus ook het leuke hieraan. Iedereen die digitaal vaardig is, kan daar zijn vraag uitzetten... maar ook zijn aanbod uitzetten. Ik zoek Franse bijles voor mijn kind... maar ik wil best eens voor een oudere bij mij uh, in de buurt een boodschapje doen. <kugels> dat is hoe het werkt... En waarom moet je inloggen? Nou, Je kunt kijken welke aanvragen er openstaan zonder in te loggen. Maar we vinden toch dat je uh, op het moment dat je echt een aanvraag doet... dan moet je even jezelf uh, kenbaar maken wie je bent. Want je gaat bij mensen over de vloer komen. Ja. Ja. En de bedoeling is op het Plusplein dat je dus ook kan zien... dat er een, iemand uh, twee straten achter jou is uh, die hulp nodig heeft om de hond uit te laten. Je kunt mm -hmm. dus ook expliciet zien dat het bij jou in de buurt is... Dan nou, en die, daarvoor moet je je kenbaar maken. Die uh, website ziet er uh, keurig uit, moet ik zeggen. Dank. Uh, dank aan uh, de heer Kuik. Heeft, ja, ja. Dat is best wel gezegd hoor. Hij heeft hij heel goed heeft gedaan. Hij keurig gedaan. Ja. Uh, allerlei uh, klikjes en dingetjes. Uh, je zegt moet je moet jezelf bekend maken. Ja. En dat vind ik het jammer dat mensen pseudonamen als uh, Berenboom en Zandkorreltje gebruiken, bijvoorbeeld. Ik denk, ja. Gaan we dan de Facebook-kant op? Eh. Uh. Nee, dat is eigenlijk niet, niet de bedoeling. Je kunt ook niet uh, uh, het erop zetten voordat wij uh, het bekeken hebben. Mm -hmm. Wij hebben een stel vrijwilligers die even checken. Wie is dit en wat wordt er hier gevraagd? Want het is niet de bedoeling dat het een Facebook-site wordt. Het is niet de bedoeling dat het een commerciële marktplaats wordt. Maar het is echt de bedoeling dat het een ruil van diensten wordt. Ja, Wat ik met Facebook bedoel is met die bijnamen. Dat je dat, je dat ja. gaat gebruiken. Ja. Ja. Waarom zouden dat... De mensen dat willen? Zo'n bijnaam in plaats van gewoon ja. uh, Jan. Van, uh, Piet uh, Klaas. Oh, er, er staat een naam op. Eén ja. heb ik gezien, die doet gewoon zijn eigen ja, dat, nou, is, dan heeft dat, ik... ja. dat heeft wat ons betreft ook de voorkeur. Mm -hmm. Want dat is gewoon je buurman van twee straten achter. Ja. Die, die jou gaat helpen. Je en, en, uh, uh, hoeft je ook niet te schamen nee, voor uh, hè, nee, het feit nee. dat je vrijwilligerswerk wil doen. Of hulp nee, als nodig dat hebt. Dat je burenhulp uh, gaat aanbieden. Nee, zeker niet. Nee. En, uh, ik hoop dat we op deze manier dus echt een digitaal dorpsplein gaan creëren. Waarbij het heel normaal wordt om elkaar even ergens mee te helpen. Ja, ehm... Um... Kom je dan niet in, in de buurt van de VIP-pagina eigenlijk? Nee, want uh, VIP, vrijwilligersinformatie.zandvoort, dat is voor organisaties om uit te zetten waarvoor zij uh, vrijwilligers nodig hebben. Vrijwilligerswerk binnen een organisatie, en daar hadden we het net eigenlijk <lacht> al even over, bij Pluspunt, bij CFM, dat zijn toch vaak projecten waarvoor je een training nodig hebt, uh, waarvoor, waarbij je uh, werkbegeleiding of ondersteuning krijgt. Mm. Dit is uh, omdat de buurvrouw aan haar been geopereerd is, even de hond uitlaten. Tijdelijk. Precies. Ja. Dit is toch een andere match. Meer persoonlijk. Ja, persoonlijk. Ja, tijdelijk, persoonlijk. ja eigenlijk een soort ja. van burenhulp, maar dan geregeld. Uh, ah nou, het, ja. het moderne tijdperk. Ja. Het gaat er even om dat voor mij en natuurlijk ook voor de luisteraars... het duidelijk is dat er dan twee verschillende uh, digitale pleinen zijn. Zeg maar zo. Ja. Eén is VIP, dat is voor de vrijwilligersorganisaties. Ja. En pluspleinzandvoort.nl, dat is meer voor individueel uh, hulp, hulp bieden. Ja, en ik, ik krijg eigenlijk ook al de vraag... van: zouden ze op een of andere manier niet met elkaar verbonden worden. Die vragen hebben we de afgelopen dagen... al vaker gehad. Ja. En daar moeten we ook zeker naar gaan daar kijken. Hoe wij wat... ja. En eigenlijk... hebben we drie dingen naast elkaar. We hebben... Uh, plusplein. Als je digitaal... vaardig bent en als je ook gewoon nu match... kan maken van Goh, wie haal ik over de vloer. Want dat is mm -hmm. ook belangrijk. Daarvoor hebben we ook... Richtlijnen op de site gezet. van Goh, Als je met iemand af gaat spreken die je absoluut niet kent... is het misschien verstandig om dat in een... openbare ruimte te doen. De bibliotheek. Of bij ons. Pluspunt. Ja. Noem maar op. Uh, dan hebben we... Uh, daarnaast uh, de plusdienst. Eh? Oudere, ouderen die niet digitaal vaardig zijn... maar wel hulp nodig hebben, die bellen de plusdienst. En dan oh. zit daar een vrijwilliger die zijn best voor je gaat doen. En dan heb je FIP Zandvoort. Wil je vrijwilligerswerk bij een organisatie gaan doen... meld je, je daar aan. Heeft een organisatie iemand nodig, zet hij daar zijn facturen uit. Dus dat Mooi. zijn de drie dingen naast elkaar. Dat is uh, duidelijk. ja En uh, dan gaan we naar een Steuntje in de Rug nodig. Is dat een apart project? Ja. En dat gaat over... Uh, uh, ik haal bijna twee dingen door de woord. Vertel jij eerst even Zal ik deze? vertellen? We hebben in Zandvoort al uh, heel veel, maar rondom uh, gezinnen eigenlijk weinig uh, ondersteuning op vrijwillige uh, basis. Uh, dingen veranderen, hè. dingen zijn vanuit de AWBZ naar de WMO gegaan. En uh, wij denken dat met dit project je gezinnen uh, kan steunen en kan zorgen dat mensen eigenlijk niet uh, in, in hele andere hulp terecht hoeven te komen. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, ik, ik ben zelf uh, moeder van een zoon je hebt een peri we hebben allemaal periodes je kind wil niet slapen of wil niet eten dan heb je reflectie nodig, dan heb je contact met andere ouders nodig die zeggen joh, ik heb dat geprobeerd of maak je niet zo druk het komt wel goed, als jij alleenstaande moeder bent of alleenstaande vader en je hebt niet zo'n netwerk om je heen om dingen te vragen, om, om even advies te krijgen, dan lopen dingen soms gewoon een andere kant uit dan dat zou moeten en dat is eigenlijk wat we hier gaan doen, ervaren ouders of ervaren opvoeders, want dat kunnen ook men, eh, uh, schooljuffen of docenten, noem maar op mensen die ervaring hebben. Die gaan we matchen aan gezinnen. En wat je eigenlijk gewoon gaat doen is mensen versterken in hun ouderschap, uitgaan van wat ze goed doen en dat verder uitbouwen. En mensen adviseren. Ja, ik, uh, uh, ik kwam daarop uh, het uitbreiden van je netwerk in Zandvoort. En dat is ja. ook een ander project, Klopt. maar daar kunnen we een andere keer. Ja. Op. Dus goed gezin is dus eigenlijk uh, heb je een, uh, een een soort van probleem met het opvoeden van ja. kinderen, kan je, kan je bij jullie hulp aanvragen? Ja, kan je steuntje in de rug gebruiken, kan je bij ons hulp aanvragen en dan gaan we op zoek naar een vrijwilliger die bij jou <kuggen> past en mm -hmm. die ook de kwaliteiten heeft om dat stukje wat jij verder wil uitbouwen, om je daarbij te helpen. Heb je, daar, uh, heb je daar nu al gespecialiseerde vrijwilligers voor ja. of heb je die nog heel hard nodig? Nee, we hebben uh, al een club vrijwilligers die zijn al opgeleid Ik net zeggen: de eerste die heeft, eerste al training had, heeft ja. ook al plaatsgevonden. Geweldig. Ja. Uh, mocht je daar wat meer over willen weten, wandel dan gewoon binnen bij uh, Pluspunt. Het gebouw uh, in de buurt van de FOMA, zal maar zeggen. En uh, meld je daar gewoon. En je kan altijd vragen naar Nathalie Lindeboom. Voor dit project Toch? is het het handigste om naar Floortje te vragen. Okay. En het mag natuurlijk ook altijd gewoon digitaal via onze website. Ja. Dan hebben we de verwenddag voor kankerpatiënten of ex-kankerpatiënten. Dat is op vrijdag 12 juni. Ja. Um, daar worden mensen um, verwend of ja. uh, krijgen een extra aandacht. Ja. Ik, ik vind dat tal van dingen die ja. een heleboel leuke dingen. Nina. Ik vind het zelf altijd heel erg bijzonder. Uh, Wat fijn dat er trouwens dit soort bij, dingen ja, gewoon ja, uh, ja. Uh, uh, aangeboden worden. Nou, ook. Dat dat wil ik ook zeggen. Deze dag is mogelijk omdat allerlei mensen belangeloos ja, meewerken aan die verwendag en elk jaar schikken, ja, elk jaar weer nieuwe mensen. Uh, het is voor iedereen die te maken heeft of gehad heeft met kanker. Ik, ik weet dat mensen er enorm van genieten. Want je hebt gewoon een hele lekkere dag en je bent even niet bezig met ziek zijn. Mm -hmm. uh, maar je kunt ook met andere mensen ervaringen uitwisselen, et cetera. Uh, ja, hele bijzondere, geweldige dag. En uh, als mensen daarvoor een uh, deel willen nemen, dan moeten ze zich aanmelden. En des te eerder, des te beter. Ja? Want heel veel workshops zitten heel veel. Ja, ik zie het, maar volk. er zijn ook te leuke workshops. Ja, kaste het is toch fantastisch. Is het al nu al een beetje vol? Nee, want we zijn nu net gestart. Okay. Het is echt. Uh... Um, waar kan men zich opgeven, ook weer bij jou binnenlopen? Er liggen uh, inschrijfformulieren bij de balie en ze zijn van de uh, website van Ook voor te downloaden. Nou prima, we weten voorlopig weer een heleboel over Pluspunt Zijn er nog nabranders. te doen. Gerry, zijn er nog nabranders? Nee, pluspunt dit moment niet. altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken, Ben. Daar zat ik al een week op. Toch? Ja, je vraagt erop. Ja. Nee, nee, nabranders nee, nee, nee. mag altijd. Ik heb nee. nog wel een andere tip. Ik denk dat het misschien handig is om ook op de scholen al te beginnen met kinderen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Ja, Zodat nou ze dus neen. niet zeg maar later, maar dat ze, want sommige kinderen doen dat, is uit, is dat ja, maar kinderen weten het meestal van hun ouders die Klopt. dat dan ook ja. zijn. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen die dat misschien vanuit zichzelf wel zouden ja. willen doen. Ja. En dus hiermee, uh, scholen ja, activeren. Oké, okay. uh, ik ga van de zin? Nee, ja. ik, ik ga deze tip zeker doorgeven aan mijn collega Floortje die Use Talent aanstuurt. Dat is een heel goed idee. Goed, hartelijk dank en wij gaan nu een stukje muziek luisteren. Yes. En daarna praten we met de voorzitters van de strandpachters. Vast. Yes. Dames, dankjewel. Hartelijk dank. En een fijn weekend. We gaan herstjes kijken. Heel even vergeten dat ja. de techniek door Martijn Luiten gedaan werd. Ja. En die is ook de regisseur. Die uh, noopt ons om uh, weer ja, verder te gaan. met die uh, heel goed. Het volgende onderwerp. Heren, goedemorgen. Als ik naar buiten, als ik naar buiten kijk, kijk lachen jullie niet zo hard natuurlijk. Maar. Nee, helaas. Goed. De die... nieuwe voorzitters... Strandpachtersvereniging en jaar rond Sean en Theo. Uh, welkom. Dankjewel. Kan je uh, voor mij uh, het verschil tussen jaar rond en uh, Gewone Strandpachtersvereniging uitleggen? Want het zijn voor uh, mij en 12 maanden, om mee te beginnen. Zijn er specifieke verschillen tussen uh, uh, het seizoensstrandpaviljoen en het jaarompaviljoen Als vereniging? Als vereniging staan we denk ik met elkaar voor de belangen van de ja, hele we zijn, we zijn, door... we zijn, Ja, we zijn er over de al, alles eens. En, uh, oh, het enige is waar we natuurlijk wel over verschillen is... is uh, in de, de, ...de mate waarin uh, de groei van, van meer paviljoens naar voren komt. Ja, dat is het, uh... maar, maar, mag ik wel even vragen, jij bent van welk paviljoen? Ik ben uh, Theo maar ik ben van de strandpaviljoen in de haven van Zandvoort. De haven, en jij bent van? sjoerd strandpaviljoen. Plazand, precies. Even voor de mensen voor, het duidelijk. Voor de ene ja. dus uh, seizoen en de ander uh, ik het hoor, jaar uh, rond. Ik hoor je, je zeggen uitbreiding van uh, paviljoens. Bedoel je daarmee uh, het verbreden van een eigen paviljoen? Want nieuwe paviljoens komen er niet bij, toch? Nou, kijk, er zijn, het, er zijn wel veel wensen. Er zijn wel veel wensen van de mensen... om natuurlijk uh, paviljoens erbij te, te, te krijgen. Permanente paviljoens. Ja, en nee, dat zal ook in de toekomst dat wel gebeuren, hoor. Dus, uh, dat maar. Ja, denk je dat echt? Ik denk dat in de toekomst dat dat zal gebeuren, ja. ja dat, uh, is vijf niet uh, al... Uh, als je dan mijn behoorlijk? mening vraagt... denk ik dat het, dat, dat het best lastig is om er meer bij te hebben. Vooral in de winterperiode. Ja. Dat, uh, dat snap ik. En er zijn ook heel veel mensen die denken dat het allemaal voordelen heeft. Maar er komen ook, ook heel veel nadelen. Het, uh, het is echt niet zo... Dat dat wij nu in een winter mee hebben gemaakt dat we winstgevend zijn geweest, zo zit het niet in elkaar. Maar goed, uh, uh, we hebben natuurlijk niet de kosten van de herbouw. Heeft dat, dat, dat, dat gaat, het met het parkeerbeleid te maken? Denk je? Nou, zover wil ik niet gaan. Dat klinkt okay. niet. Had het we tot, laten we het op stroom strand houden. <laughs> ja. John, John uh, um, wat doe jij in de vereniging? Ik heb de taak van Rob Peters overgenomen. Dat is de voorzitter, de ex-voorzitter dan in dit geval van de Strandparkse Vereniging, uh, samen met. En uh, twee andere collega's, Wim Brugman en Peter de Rooij. Wim Brugman van de Juma en Peter van uh, Vogels vormen het nieuwe bestuur. Ondersteund door Ingrid Muller, die ons uh, terzijde staat voor secretariële ja. werkzaamheden. En hebben we met elkaar uh, sinds 1 april, 1 mei eigenlijk het stokje overgenomen van uh, Werner, Rob en de andere leden die het bestuur vormden. Kanttekening daarbij wel is nog dat Werner uh, Koenraad van uh, Notiek en uh, Rob nog ons uh, wel terzijde staan als adviseurs... Of misschien uh, wel fijn, natuurlijk. Omdat um, je ja. toch wel een stukje geschiedenis mm. hebt waar je over praat. En zijn we eigenlijk heel enthousiast aan de slag gegaan de afgelopen weken met een overdracht. En de, de concrete plan, <lacht> die hebben we nog niet echt uh, aan het papier toe vertrouwd om zo te zeggen. Omdat je dan toch in eerste instantie uh, een stukje geschiedenis uh, bekijkt. Theo noemt wel eventjes hè, de, de jaar rond en de seizoen. Er zijn best wel wat geluiden bij ondernemers die op het stand misschien ook wel jaar rond willen. Maar uh, goed, we zijn aan het inventariseren, aan het, uh, aan het leren en aan het onderzoeken. Maar Theo, jij zit natuurlijk al een aantal jaren op strand als, uh, als vast strandpaviljoen. Uh, heb jij in de afgelopen jaren dat de strandpachtvereniging er was... Uh, de dingen zien gebeuren waarvan je zegt van, nou, dat moet anders? of uh, Daar ga ik nou eens extra aandacht aan besteden? Nou, niet direct. Ik vind het vorige bestuur eigenlijk wel heel uh, uh, uh, daadkrachtig te werken. is. Ja, oké. Okay, zeker. En ik denk dat uh, de, de sfeer waar wij in terechtkomen, voor overleg... ook met gemeentes en toestanden... Nou, dat komt als een warme deken op ons over. Dat is een over, mooi compliment. Ja, oh, dat vind ik echt. Maar ja. vriend zo ja. hoor. Maar ja. ja, dat, dat is wel grappig dat jullie dat wel ondervinden. Want er zijn verenigingen van ondernemers in het dorp die hele andere geluiden uh, maken. Is jullie overleg echt uh, constructief met de gemeente, haal je daar wat uit? Nou, wat, de, de, de, de, wij hebben nog zelf geen overleg gehad met de gemeente, maar dat, wat, wat wij nu tot nu toe nou, we naar Werner en, en naar Roberts wat zo. we daarover komen. Ik ben één keer meegewest en uh, nou, dat gaat in goede harmonie. Dat zijn eigenlijk uh, heel anders dan de verhalen die je altijd maar hoort over Zandvoort... die ervaren wij totaal niet tot nu toe. Nee, het is ook één hè, met elkaar. Ja. En dat is misschien wat vaak dan niet wordt gedacht of niet wordt gezegd. Maar... Dat, wat bedoel je met één? Nou, één, het strand en het dorp. Ja. Het dorp Zandvoort is één. Je kan er moeilijk twee, twee gebieden van maar, maken. De, de... Hoe graag je dat misschien ook zo wil of ja, zo ja, zou denken. Maar ik denk dat we moeten lekker we... samenwerken met elkaar. De, de, de, de, we wat de ik hoor pakken. in het dorp hè, qua emotie is dat, dat ze vinden... dat, uh, dat het strand zeg maar, uh, dingen weghaalt uit het dorp. He, mensen die... Uh, ja, ik bedoel... Als je nou op het strand kan gaan zitten eten, dan ga je niet in het dorp zitten eten. Dat is wat ik hoor. Nou ja, de beleving van mensen voor het buiten, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk wel sterk. Maar ik, ik, ik kan me niet. Ik denk als, er, als je alleen een stripje strand hebt met erachter er niks, dat het echt niet vol zal lopen hier. Dat, de mensen willen toch ook wat vertieren. Kijk, ja. de zee is twintig minuten interessant en dan moet er wat anders gebeuren. En dat kunnen wij, dat kunnen wij nooit bieden natuurlijk. Uh, wij kunnen misschien een heel mooie locatie voor een kopje koffie en een maaltijd uh, doen. Maar heel veel andere zaken. Uh, het moet echt in het ja. dorp gebeuren. ook maar slecht weer. Dan raak je toch liever het dorp in dan dat je... Ja. En er zijn natuurlijk een hoop verblijfsgasten ja. hè, hier in Zandvoort... die natuurlijk zeker ook voor de zee komen. In het ik, land, vind ik vind dit heel voor grappig, dorp, Zandvoort. we gaan het straks met de wethouder hebben... over ja. pop-up en het hele proces wat ja. daar gebeurd is. En uh, ik wil er niet te veel over uitweiden... maar daar uh, is toch een aantal keren het strand als een soort boosdoener uh, ja. besproken. Nou, echt, het is een geweldig initiatief. Ja, dat wel, ja. maar in die vergaderingen werd door een aantal mensen besproken over het strand van de mensen uit het dorp. En ik hoor jullie zeggen, we zijn één. Ja, nou, dat, dat, dat, dat, dat is ook zo. Alleen blijkt dan dat het dorp overtuigd moet worden. Dat nou, dan is het een schone taak voor, de, ja. voor, het nieuwe bestuur. <laughs> voor het nieuwe bestuur van de strandpasvereniging. Om het, daar initiatief in te tonen, maar het, zo zou het ook moeten zijn. Ja. Laten we wel wezen, met elkaar moeten we het maken. Je kan het niet alleen als nee, strand nee, of alleen als dorp maken. Je moet het uh, met elkaar doen, met elkaar fixen. Zandvoort is een prachtig mooi dorp. Zelfs als niet-Zandvoorter, als ik het zo mag Ja, zeggen. maar we gedogen jou, hè. Dank <laughs> ja. Is het nog steeds een fantastische plek. Ik kwam hier vroeger ook als kind. Het strand is zeker wel veranderd, denk ik, ja. in de loop der jaren. Maar het moet nog steeds zo zijn. En dat het een aantrekkende kracht heeft. Dat we de mensen naar Zandvoort moeten trekken. Met dorp, met strand, met gemeenten, met lokale verenigingen. Om er wat moois van te maken. En het kan niet één deel van het dorp of één ander deel. Nee. Hebben jullie ideeën over wat er dan in het dorp zou kunnen uh, gebeuren of veranderen. Waardoor dat dan inderdaad nog meer een eenheid wordt. Waardoor het dorp dus niet het idee hebt dat jullie dat weghalen. Maar dat het echt een, een samenwerking en een samenkomst is van ja. dingen in het dorp. En daarna het strand. Of eerst het strand en daarna het dorp. Heb je daar het, het pop-up initiatief waar je net aan refereert... is natuurlijk al een onderdeel van hè, de, de nieuwe kracht uh, van de samenwerking. Daarnaast zijn er vanuit de lokale, uh, lokale overheid en vanuit ook de strandwachters en andere verenigingen, OVZ, OBZ... best wel wat initiatieven die natuurlijk uh, er moeten komen. Um, wellicht moet je er in overleg uh, over treden. moeten we een aantal zaken met elkaar oppakken die we gezamenlijk kunnen doen. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen... je, je trekt mensen naar het strand toe of je trekt juist mensen naar het dorp toe. Ik denk dat de strandbezoeker Neem bijvoorbeeld het Sandsculpturenfestival. Ja. Uh, ja. Zeker naar het strand ook komt. Maar ook zeker het dorp in gaat. En niet alleen aan zee een kopje koffie drinkt. Maar dat net zo goed op het Raad doet. Dus ja. er zijn best wel initiatieven en uh, uh, festiviteiten hier in Zandvoort. die er uh, toe leiden dat de bezoekers stroom, zowel naar zee als het naar het dorp komt. Maar ja, het is nogmaals, het is best wel lastig om uh, je vinger erop te leggen. Omdat je het met elkaar moet doen. Eén is... iemand kan dat niet doen. Nee, nee, nee je zal het met z'n allen moeten doen. Ja. Jullie zijn als, dat vind ik, als strandwachtersvereniging erg sterk. Goed vertegenwoordigd vanaf. Uh, Naaststand naakstand tot uh, uh, Bloemendaal ongeveer. Um, maar ik wil even terugkomen op, op, op, op het voorstukje voor van het gesprek. Merken jullie uh, dat de bezoekers aan het strand... bezoeken veranderen? Vroeger uh, ging om 7 uur de bedjes uit. Ja. En nu kan je om 10 uur kunnen afschieten op het strand... en er gebeurt niet zoveel. Is, is dat echt een verschuiving? Ja. Het, ik ben nog niet zo lang strandpachter. Ik ben natuurlijk ook een uh, stadsondernemer altijd geweest. Net zoals John, uh, eigenlijk op mijn overbuurman. Uh, met een verrekijker dan wel, maar... <laughs> de kleine verrekijker. Hoor. Een verrekijker. <laughs> maar de, de, ja, ik, mijn kompion Chris, die uh, wat langer op het strand zit... Ja, ...die heeft echt die periodes nog wel meegemaakt... ...dat echt om acht uur de bedjes klaar moest staan... ...en als je te laat was, dan, uh, dan zaten ze bij de buren. En dat was zo. Nee, Die, die tijd is voorbij. De bedjes, uh, de hoeveelheid bedjes hebben wij volgens mij ook gehalveerd. Nu, als we kijken met wat hoeveel we begonnen en wat we nu nog hebben staan... Oh. Um, het is maar een paar keer per, per jaar dat je volgens mij al je bedjes uh, helemaal uitdoet. En dan is het ook vaak pas na twaalf. Dus het wordt het meer is middag vertier eigenlijk. Ja, in de avond. Maar bij de, de ja. verblijfscultuur is natuurlijk verbeterd. Waar je vroeger een patatje had, is nu uh, drie gangen tot bijna sterreniveau, wat je weer sommige zaken kan krijgen. Ja. Dus dat, ja, dat, dat is natuurlijk heel anders. En de mensen zijn ook, ik denk dat. Dankjewel. Het, het zitten op het terras vaak nu tegenwoordig uh, belangrijker is dan liggen op een bedje. Dat is uh, het punt. En uh, ja, dat, dat, daar zit echt een verandering in. En dat blijft ook langer hangen in het dorp ook. Vroeger was ik, denk, als ik de verhalen mag geloven... Zandvoort om 6 uur, nou nog een patatje. En dan was uh, 90% was helemaal vertrokken. Ja, ik, ik kan me nog wel herinneren, en jij ongetwijfeld ook wel... dat je om 9 uur van het strand af moest. Want dan ging gewoon de hut dicht klaar. Doei. Ja. En dan ging dus het dorp in enzovoort ja. enzovoort. En dat is misschien ook waar men aan refereert. Maar men blijft tot 1, tot 12 uur op strand hangen. Dat zou kunnen. Nou, ik maak dat niet zo van. Nee? Ik moet no zeggen dat wij uh, dat, uh, uitzonderlijke avonden... dat zo lang blijven hangen. Maar de meerderheid van de tijd zijn wij wel rond een uur of 10 eigenlijk... Is, is de het wel leeg hoor. Dat geldt dus, voor uh, ons ook hoor. Ja. Zijn er uh, binnen de vereniging speerpunten die, uh, die de aandacht verdienen? Voor het komende beleid. Nou, we zijn natuurlijk nog wel een beetje aan het oriënteren. Ja. En, uh, ja, aan het luisteren we bij, bij de collega's. Ja, we hebben natuurlijk een aardige stapel dossiers gekregen ja. Ja. van ja. het vorige bestuur, dus dat zijn we nog even aan het doorspitten. Uh, ja. Ja, wat, wat John net al refereerde is dat we. Een van onze speerpunten is al dat we af willen van het uh, hokjesmentaliteitsstrand mentaliteitsstrand en, en en dorp. Uh, nou, dat dat, dat is zeker een eerste goede stap. Me, ja, en, en, goed, ja. Er zijn ja. best wel een aantal zaken die nog spelen. Ja. Rob Peters heeft ooit gerefereerd aan een promenade aan de voorzijde van de de scheveningen. Ja. Ja. Zou, zou je dat willen? Er zijn... Nee. Ik, ja, ik, zou, ik zou dat wel willen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, er zijn best een hoop zijn die dat uh, als toegevoegde waarde zien. Maar nou, zo ik... zijn er zijn best een aantal zaken die je ja. met elkaar kan uh, bespreken. En, uh, en de ideeën van de leden van de vereniging natuurlijk ook. Hein? Het is niet dat bestuur alleen uh, nee, de nee, ideeën de, de genereren. bestuur doet het uh, voor de leden natuurlijk. Die doen het voor de leden Dus, dus jullie zijn nee. aan het inventariseren. En daar uh, komt uh, uh, binnen hoeveel tijd een mooi plan uit? Nou, de plannen worden al wel een beetje gesmeed. Hè, om het zo te zeggen. Dat is niet dat, uh, maar dingen gaan amper zak. Je ja, ja, ja. komt ze tegen en, en je pakt ze op. En bepaalde zaken hebben gelijk aandacht nodig. En andere zaken... die, die kunnen wat meer uh, op de lange termijn... Uh, verschoven worden. Er zijn best wel wat, wat zaken aan de boulevard. Ook over geluid of hinder die uh, men ondervindt. Uh, de meeuwoverlast die niet alleen aan zee is. Maar ook of, voornamelijk in het dorp is, maar ook aan zee is. Nou, zo zijn er best een aantal... Uh, deelpunten die we met elkaar moeten oppakken. Maar dat, dat moeten we met elkaar doen. En, en daar maken we een soort inventarisatielijstje. En uh, gaan we mee aan de slag. Daarnaast zijn we ook gewoon een ondernemer. Hè? Dus wij staan ook gewoon op het zegt, ons, je bent gewoon aan het werk. te werken... Ja. en de Ja, te serveren. Dat heb ik van dichtbij bewonderd, ja, dat klopt. Ja. Dus ah, dat ja, wil dat, je dat, nog ja. wat zeggen? Nou, ik ben het helemaal, wat, wat, wat John zegt, helemaal mee eens. En, uh, als er een bepaalde onderwerpen zullen zijn... zullen we dat af en toe ook gewoon in een soort klein commissietje doen. Omdat je als bestuur natuurlijk niet dagen wil gaan vergaderen. Ja. Dat willen we dus niet. Dat wil echt heel duidelijk uh, daadkrachtig zijn. En, en uh, dat willen we doen. En natuurlijk willen we ook wel een visie neerleggen. Maar het is wel zo dat wij niet de uh, dagelijks gaan vergaderen. Net, uh, wat, wat, wat John zegt, we er staan, er staan er nog steeds ondernemers. Ja. En uh, dat is het punt. Dus als dat, uh, die, die, die voor boulevard waar, waar John refereert, ja, wat, wat ook wel bij vorige ondernemers blijkbaar de wens altijd is geweest. en Bij sommigen niet. Maar uh, we, ja, dat, dat, dat is iets wat we dan, zeggen zeg van nou dan wordt er wordt gewoon een werkgroep opgericht en die gaat zich daarmee bezighouden. Mochten jullie hele bijzonder andere ideeën krijgen en dingen hebben waarvan je denkt: hoppa, dan meld je je bij ons. Nou dan willen, wij dat dan uh, willen we dat horen. graag Duurlijk. horen en dan kom je dat hier vertellen. Oké, okay. Theo, John, hartstikke bedankt voor ja, de uitleg bedankt. en we spreken jullie oh, in inderdaad als Een de plannen komen graag terug. Dankjewel. Okay, dankjewel. dankjewel. Succes met het programma. We zijn terug, ja, de muziek is de muziek, want we hebben Peter bij ons zitten, meneer Tromp. Goedemorgen, meneer Tromp. Goedemorgen. Peter voor vrienden. Tegenover. En die kan praten, dus die gaat Daarom. praten. Als Tegenover <laughs> ons zit inderdaad Peter Tromp, een bekende winkelier uit de klok. Ik ga geen vragen stellen. Nee, je, je mag je zelf wat vertellen, maar ja. ik hou wel de tijd in de gaten. Ja, dat doe je heel goed. Peter ga je gang. Vrijdag 1 mei, voor mij is dat de dag van de arbeid. Ja. Aanstaande vrijdag. Er is een heleboel te doen de komende weken in het dorp. Waaronder vrijdag 1 mei, zeer speciaal locatie, het gemeentemuseum. Aanvang 5 uur. Een koor, een koor van 35 mannen en vrouwen in de leeftijd, schat ik in van tussen de 35 en de 50 jaar. Uit Koppang, midden in het Noorse. Een uh, uh, ontzettend entweg. Die met het vliegtuig een aantal dagen uh, optredens verzorgen in uh, het Hollandse. Maar dan vooral in de buurt van Haarlem en Omstreken. En uh, via contacten die ik heb, uh, treden zij op aanstaande vrijdagmiddag om vijf uur in het gemeentehuis. Dat is een concert van een uh, uur ongeveer. Een uur gemeentehuis? In het gemeentemuseum, sorry, helemaal gelijk. Het Stamfords gemeentemuseum, Gasthuisplein. Gasthuisplein. En uh, dat ze een uur lang op met Noorse muziek, met ook Nederlandse muziek speciaal ingestudeerd. Dat is knap. En het is uh, licht klassiek, maar het is ook uh, uh, een beetje Close Harmony. En dat Close Harmony wordt versterkt door Haarlem Jive. Tien jongens en meisjes uit het Haarlemse die een Close Harmony gezelschap hebben onder leiding van Marianne Hopman. Zeer begeesterd. Dame uit Heemsteden die daar de dirigenten van is. En uh, het is een optreden van een uur, anderhalf uur, waarin beide koren optreden. Toegang is gratis. Heel uh, belangrijk. Als het mooi weer is, gaan de grote deuren open. Het koor staat half in het museum, half daarbuiten. En het publiek staat daarbuiten. Het publiek de buiten lekker buiten. En Top. als het uh, regenachtig is, dan kan alles binnen gebeuren. Goed, dat was item, één. En, item uh, 1. en optreden in het museum aanstaande vrijdag... om 5 uur van een Noordskoor gesteund door Haremers. Juist. Mooi. Moederdagbrunch. Uh, Moederdagbrunch. Ook nog. Oh, dat, en die dat komt dat nog niet wou je toch? Ja, tien maar mei. eerst nog even heel snel. 3 uh, mei, dat is twee dagen later. Zondagochtend 10 uur. Mensen staan ook, want het wordt heel mooi. De Duitse messen van Schubert... Gezongen door het Zandvoorts Mannencore tijdens de heilige mis... om 10 uur in de Agata-kerk. Oh, dat is 3 mei, Zondag 3 ja. mei, twee dagen daarna. S ochtends om 10 uur, ook toegang gratis. Ze hebben graag dat je wat in de collectenzak doet natuurlijk. Uiteraard. Maar uh, we hebben er heel lang op gestudeerd. Doodje de Messen is een bekend stuk, ook voor het Zandvoorts Mannencore. Dus de ouderen onder het koor, die kennen het al. tussenvraag. Ja? Had je er nou genoeg uh, uh, mensen voor, voor de Doodje Messen? Voor de Doodje ja? wel degelijk. Okay. Het koor bestaat uit 45 uh, leden. En ik denk dat daar een kost staat van 40 man, zondagochtend. Heel zo mooi. Hartstikke goed. Dat is op uh, uh, 3, mei. 3 mei. En dan een week later, zondag 10 mei, aanvang 11 uur, locatie Raadhuisplein. Fout, ja, wel. Raadhuisplein. Kerkplein. Kerkstraat. Ik hoop 50 ramen. Ik hoop op 400 brunchboxen tussen 11 en 1 uur. Inmiddels al heel bekend in, ha in Zandvoort en omstreken de Moederdag brunch. ja Nationale Moederdag is. Even, even, en de uh, opbrengst is voor, een goeie, voor het goede doel. We hebben dit jaar gekozen voor uh, het lokale uh, nieuw Unicum. Ja. En uh, fantastisch en heel enthousiast. We kregen een lijst van 10 uh, dingen die uh, betaald moeten worden waarvan geen geld voor is. We hebben gekozen voor een leestafel. De brink wordt helemaal gerenoveerd op het ogenblik. Er moet een leestafel komen. Goed voor mensen die met een rolstoel eronder kunnen. Dat wordt een heel nieuw ding. Dat kost 2,500. Ja, ja, ja, dat is wel duur ook, hè? Ja, dat kost en tot euro, hoe laat? De mensen, zeg Maarten, want Ik moet bijvoorbeeld ochtends werken tot 12 uur. Dus ik kan dan niet om 10 uur gaan ontbijten. Tot hoe laat? Nee hoor, het is van 11 uur tot 1 uur. Dus jij komt gewoon lekker om kwart over 12. Kom ik jij ga je zeker een box halen. kopen, want al is het alleen maar voor het goede doel. Ja, nou zo is moet het. Moeten ze dan van tevoren boeken of kan ze gewoon aankomen? Nee, ze kan gewoon aankomen waaien. En daar worden ook nog kaarten verkocht. We gaan dus uh, zorgen dat er wat extra boxen zijn Precies. voor mensen die zo binnenkomen. Okay. Uh, wat belangrijk is, is dat de box 5 euro kost. Wat ook belangrijk belangrijk is dat de ondernemers in het centrum van het dorp via een kaartje. Ja. En, en er 50 zitten allerlei euro. leuke dingen in die ja. box. En goedies. je krijgt dan ook nog een maar ook nog allerlei goodies erbij. Dus. En koffie en thee voor een euro door de plaatselijke horeca. Ja, maar daar kom je volgende week nog een keer over, toch? Zet toe. Ben je ontzettend bedankt voor deze graag toelichting. Uh, vrijdag. Vier minuten, hè? Had ik. Uh, ja, die heb je al mooi gebruikt. <laughs> Aanstaande vrijdag om vijf uur in het Stamford Museum. En 3 mei uh, in de kerk om tien uur. Dankjewel. Ah, en wij gaan wisselen van stoelen. Goedemorgen. Wij zijn vorige week naar de ouderen geweest van Hildering. Hi. Maar aangezien de jeugd de toekomst heeft, zijn aangeschoven Daniek en Jip-Jos. Hey, een zeer goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Kom Wat even, gezellig dichtbij. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ja. Uh, jullie zijn uh, ook van Hildering, van de jeugdafdeling. Uh, jullie gaan vanavond spelen? Ja, vanavond. Om ja. um, half acht. Om half acht? Ja. Nee, kwart over acht. Begin het ja, kwart over acht, maar half acht. Uur komen de mensen. En het is altijd dringend, hoor, want ik weet het. Vorige week was het ook weer dringen. Dan gaat die deur open en dan wil iedereen naar binnen. Snel. De, dus. de zaal gaat dus open om half acht. Half acht. Ja. Ja. En jullie beginnen eigenlijk om acht uur. Maar met het gebruikelijke stand voor kwartier is het kwart over acht. Ja. Hey, ik was uh, vorige week in de krocht na de voorstelling. En toen werd er wild geschilderd en getekend op, uh, op de decoren. Ik vond het nogal donker. Ja. Heeft dat wat met een stuk te maken? Uh, ja, het is een beetje. Het is een heel griezelig stuk. Een griezelig ja, stuk, inderdaad. Ja. <laughs> nou, het, het, het, het heet ook Angst en Gein op Frankenstein. Ja. Vertel ja. daar eens wat over. Uh, nou, ik ben het spook en het gaat zeg maar over een uh, baron die uh, probeert uh, uh, mensenlevens te, zeg maar, weer goed te maken. En uh, dan komen er allemaal van, er komt een vampier en uh, allemaal van dat soort beesten en dan uh, ben ik uh, ik ben tussen spook en ik uh, moet ervoor zorgen dat uh, ik moet de baron zeg maar het gazen nemen omdat zij uh, ja ze uh, doet helemaal niet eerlijk want ze doet alsof ze drankjes maakt maar eigenlijk uh, is uh, maakt ze gewoon uh, ja ze maakt nep dingen, ze maakt suiker in water en dat geeft ze dan <laughs> ja. en dan doet ze alsof het uh, uh, Die is ze? Um, dat is Larissa, de Baron. Nee, ik bedoel, de, de, de, de figuur, de, de barones. Baron. Nee, de baron. Nee, de baron, maar het wordt gespeeld door een meisje. Dus oké okay, yes. Niet van klappen. Nee, en wat ja. speel jij? Uh, ik speel Isabel Chenning, uh, een meisje uit Amerika. En het spook zit zeg maar achter mij aan en daar word ik gek van. Dus daarom ga ik ook naar de baron om zijn hulp te vragen. Om het spookweg te ja. Ah. Ja. Is het een komisch stuk? Uh, ja, best nou, ja, wel. Best wel Vinden jullie dat lastig? Want ik wil. Je, je moet natuurlijk wel proberen je lach te houden. dan even als op de serieuze momenten. Is, nou ja, dat, is dat moeilijk? Of valt het is het mee? meer als het misgaat gaan we lachen. Oké. Okay. <lacht> dat maakt het ook wel leuk natuurlijk. Het ja. zijn de leuke bloepers. Ja. <lacht> ja. Maar jullie zijn er al heel lang mee bezig, hè? Met de voorbereiding. Ja. ja we oefenen elke dinsdag. En uh, ja, het, het gaat wel goed. En ja, vanaf het moment dat we dan zonder boekje moeten spelen... is het natuurlijk wel spannend, maar het is wel... Hoe lang ja. doe je dit al? Als uh, meespelen? Nou, nou, ik was vorig jaar begonnen als figuant. Uh, toen uh, was mijn neef, die was... Uh, hij had zo gezegd van, ja, wil je meedoen? En uh, hij zit er dit jaar niet op omdat hij uh, nog in, uh, op de basisschool zit. En het is vanaf de middelbare school. Ja, het is vanaf 12 jaar zo'n beetje, hè? Ja. Ja. ja, voor echte jeugd. Tot en, uh, ja. 17, dacht ik. Dus uh, een jongen uit uh, de groep, die, uh, Lars, die zit er nu ook bij. En die vroeg van, ja, wil je meedoen? En ik zei, ja, ik vind het wel leuk. Dus toen deed ik mee. En ja, ik ben echt blij dat ik mee heb gedaan. En je hebt gelijk een hoofdrol? Mm, nou, ja. <lacht> min of meer. Ja. Nee. maar meerdere, meerdere hoofdrollen zijn nee. er. Uh, ja, iedereen heeft de gelijke rol. Maar dat boeit je dus wel. Je vindt het leuk. Ja, en, uh, ik vind het nu heel leuk. Ligt hier de basis voor uh, dat je later bij de, de grote Hildering gaat meedoen? Mm, ja, denk ik wel. Ja, daar moet hij ook meedoen, hè? Ja. klaar <laughs> Krama zit daar ook als uh, voorzitter van de Hildering. Welkom overigens. Um, hoe groot is die groep van jullie? Uh, er zitten negen mensen in. Uh, vier jongens en vijf meisjes. Is, is, is dat in het stuk of is dat de hele jeugd? Volgens mij lelen de hele jeugd zit in het stuk. Ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi dat iedereen een rol heeft. Ja, en iedereen heeft gewoon ook tekst. Ja, niemand hoeft te blijven zitten. Dat is wel grappig. <laughs> ja. hey, um, jij uh, gaat dus ook naar de Baron. En mm -hmm. hoe, mag je ook verklappen hoe dat afloopt of niet? Uh, nee. Dat, wil oh, ik gewoon, uh... dan dat is ook gewoon. Dat verrassing. Dan blijft ja. nou, het zo. Ik denk nou, peuter het er al een beetje ja. ja. hey, uit. Um... Meestal hoor ik bij Hildering dat ze al bezig zijn met het volgende stuk. als een stuk aan het spelen zijn. Zijn jullie dat ook al? Um... Ja, ik weet niet precies. Nee, volgens mij niet. We nee? hebben gewoon van het begin hebben we een boekje gekregen. Dat moet je gewoon leren, en dat stuk houden we ook gewoon aan. En we gaan niet meteen met een ander stuk verder. Dus dit stuk. Sorry. Nee, maar jullie, spelen het, bedoel, jullie zijn er eigenlijk het hele jaar mee bezig? Of is er ook een bepaalde periode dat jullie zeg maar, niet uh, uh, met, met de toneelvereniging bezig zijn? Of gaat dat gewoon het hele jaar door? Uh, nou, volgens mij in de vakanties niet. De zomervakanties of, of gewoon alle vakanties? Alle vakanties, vakanties gaat vakanties. gewoon niet door. Ja. Nou, soms zijn er wel extra repetities. En soms gaat het wel in de vakantie door als, bijvoorbeeld, als het echt nodig is. Want bijvoorbeeld, uh, we hebben wel een extra repetitie gehad op zondag van uh, 12 tot 4. Ja, dat was wel echt nodig. Maar ja, nou ja dat is we wel veel fijn. veel gelachen. Um, ja. Mag <laughs> wel ja. is, is dat wel te doen? Met, ik bedoel, vanaf twaalf jaar ga je dus naar de middelbare school. Hè? Dat betekent dus mm -hmm. ook dat je best wel pittig uh, schoolhuiswerk uh, hebt. Is dat, is dat makkelijk te combineren? Op zich wel. Als ja. je gewoon zorgt dat je ook een middagjaarskoffer hebt. Het begint gewoon van half zeven tot acht. Dus je hebt wel gewoon de tijd om ook te maken op zich. En dan moet je daarna nog je tekst leren natuurlijk. Dus dat is ook best wel uh, ja maar Als je werk, het voor het slaap gaat, lees je het gewoon elke keer uh, één keer door, dan zit het gewoon in je hoofd. En boek onder je kussen, dan droom je ervan. Hè? Zo werkt dat toch? Met het huiswerk deed ik dat ook altijd. Ja, ja, ja. Dat dacht ik altijd dan komt het vanzelf al in mijn hoofd. Ja. Jullie spelen het één keer? Ja, één keer in de week. En vanavond, vanavond is, is één keer? En zijn er, zijn er nog kaartjes? Ja, die kan je aan de deur kopen vanavond. Dus iedereen die uh, naar de jeugd van de Hildering wil kijken... die kan vanavond uh, naar de krocht. Om half acht is de zaal open. Ja. Uh, er zijn nog kaartjes. Kom op tijd. Ja, vijf euro. Vijf euro. Ja. Dat is geen ja. geld voor een je nee, dat vind ik voor een leuke avond uit. Is dat natuurlijk En jullie, uh, jullie staan bij de deur in, uh, in kostuum of... Nee. Ook nee. niet? Ja, we moeten dan ik nog uh, heel veel sminken. Heb je veel bedoel. tijd nodig voor het sminken? Ja, ik wel. Heel erg. Ja? ja. Helemaal wit gemaakt. Ja, en uh, allemaal bloed en zo. Allemaal bloed en zo. Nou, het, het, het wordt dus een spannende, komische voorstelling. Ja. Ja. En uh, ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken. En dan wensen jullie heel veel plezier vanavond. Ja, dank je wel. Dank je wel. En tot volgend jaar heel heel weer. Heel Succes. Ja, volgens Misschien volgens tot je. vanavond. Ja, dankjewel. Goedendag, jongens. Ja, het is de brandkast van al mijn geheimen. Van ieder detail dat ik jou heb. Samen met mij door de jaren. Stel je de. agenda te doen, want ik denk dat we straks daar niet zo heel veel tijd meer voor uh, zullen hebben. Uh, tot en met 31.12. in het Zandvoortsmuseum de tentoonstelling Anne Frank in, uh, het, op het Gasthuisplein uiteraard. In, in hetzelfde Zandvoortsmuseum is ook de tentoonstelling toerisme in Zandvoort door de jaren heen. En die loopt tot 26 juni. Dan is uh, vorige week natuurlijk uh, de expositie Pop Art door de dochter van Herman Brood uh, uh, gestart. En dat is Pop Art Ontpopt. Uh, ook in het Zandvoortsmuseum. En die is van 17 april vorige week dus tot 21 juni. Bijzonder om te zien. Dat is wel een heel bijzondere expositie. Dan is er uh, in de Bodaan, op de Bramelaan 2 in Bentveld... de expositie van de acrylschilderijen van Aardveer... ons wel bekend in het dorp, uh, die loopt tot 30 april. Ja, dan is er natuurlijk van alles te doen voor de Koningsnacht op 26 april. Uh, 26 april begint vanaf 8 uur bij en Hardy de Koningsnacht. Nou, die is natuurlijk ook door het hele dorp uh, te vinden in allerlei uh, gelegenheden. Uh, op 26 april, vanaf 10 uur s ochtends tot uh, 12 uur, is de start bij de oude halt in Oud Noord. Het, uh, de 10.000 stappen van Zandvoort, dat staat hier trouwens. Uh, Duizend stappen, maar het zijn er volgens mij tienduizend. Uh, op de Koningsdag zelf, 27 april. We hopen nog steeds dat het mooi weer wordt uh, die dag. Dan hebben we onder andere de Rommelmarkt, de Kinderspelen. En er zijn diverse optredens door het hele dorp heen. Uh, Koningsdag is er uiteraard ook bij Lauren Hardy en het Wapen van Zandvoort uh, speciale optredens. Uh, ik denk dat het een bijzondere dag wordt, die dag. 29 april. Dan is in de filmclub Simon van Kolm... The Birdman. Kun jij die film... Uh... Ja, dat is een hele spannende film. Daar is, uh, is heel interessant. Okay. En ik ga niks verklappen dat er heel veel vogels mee doen. Oh, het is niet The Birds? birds. Ook. Dat is een andere ja, ja. film. Ja, Birdman. Heel spannend. Die begint om half uh, acht s avonds in het Circus Zandvoort op 29 april. Dat is woensdag, hè? Ja. Dan hebben we 1 mei, uh, uiteraard de eerste vrijdag van de maand... de Jazzy Lounge Club bij Café Nuf. Dat begint om 9 uur. Altijd erg gezellig, daar kan ik van meepraten. Want ik ben er elke maand bij. <laughs> um, op de krocht uh, is op 1 mei... ook.